Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde in een intern memo vorige maand al... voor een mogelijke ineenstorting van Afghanistan na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Dat meldt Wall Street Journal. Volgens de krant is de memo het duidelijkste bewijs tot nu toe... dat de Amerikaanse regering op de hoogte was van de situatie in Afghanistan... In de memo die onder meer naar minister Blinken is gestuurd... wordt geadviseerd uiterlijk 1 augustus te beginnen... met de evacuatie van onder meer ambassadepersoneel. President Biden noemde de opmars van de Taliban vorige maand nog onwaarschijnlijk. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie... een blok te vormen met de fractie van GroenLinks... De fractie heeft dat besloten in een vergadering, zeggen bronnen bij de PvdA... naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg... voor de impasse in de formatie. Een volledige fractiefusie zou de PvdA nog niet zien zitten. VVD en CDA willen niet met vijf partijen in een kabinet... omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een kamermeerderheid. De partijen vrezen dat een extra, coalitie, extra partij de coalitie onnodig instabiel zou maken... GroenLinks wil nog niet zeggen over de mogelijke blokvorming met de PvdA. Een van de twee mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries... is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam... waar de Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de pol Camille E., meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van RTL die de politie inlichtte. Wat er met de melding is gebeurd is niet duidelijk. In Delft zijn acht mensen aangehouden na een steekpartij. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze aan toe zijn is niet bekend. De politie kan nog niets zeggen over de leeftijd van de verdachte. Het weer, soms een bui, ook droge perioden met zon en het wordt een graad of 21.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 Girl, tell me only this Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zon.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 Feel alone. Yeah, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Yeah, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Zet je radio in het zand Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort Ik zie twee mensen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 Niet. Ik draag een ring maar. Ik heb jou nooit gehad.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 bovendien. Ik ben mezelf niet ieder al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet ieder geval die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet. Mm -hmm. I used to miss you like you live on my world I used to think about you all night To feel the cold in bed from your side. But now I'm out all night. That's right. Nobody else is good as you. I need you to stay. I need you to stay. Hey. I get strong. Wake up. I'm wasting. you touch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 Tot